Dan van de Putten met het NOS-journaal. De aardbeving van vanochtend vroeg bij Weerdum in Groningen was de zwaarste in bijna een jaar en was in een groot deel van de provincie te voelen. De beving van 3,1 zat 3 kilometer diep en werd ook gevoeld in de stad Groningen in Appingedam, Delfzeil en Hoge Zand. Mensen melden dat ze zaten te schudden in hun bed. Over de schade is nog niets bekend. Er wordt nog geïnventariseerd. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning.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 Max Verstappen heeft een berisping gekregen, maar start morgen bij de Grand Prix van Japan van pole position. Bij de kwalificatie verloor hij even de controle over zijn auto, terwijl Lando Norris van McLaren hem op hoge snelheid wilde passeren. Verstappen moest zich melden bij de stewards, maar het bleef bij een reprimande. Verstappen kan morgen voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1 worden.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 De luisteraars die nog niet wakker waren. Ja. Dit was uh, Girl door Anouk. Ja. Uh, en aan tafel zit inmiddels uh, Annelies Engel uh, van de Stanford Business Ladies. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou willen we natuurlijk eerst weten... Ja, lady, dat ben je natuurlijk wel. En natuurlijk. business, waarom ben jij een business lady? Omdat ik al ruim twintig uh, jaar ondernemer ben...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 Um, uh, coach ik uh, ondernemers op business. En, um, en adviseer uh, ook bedrijven, zowel nationaal als internationaal op merk okay. en merk bouwen. Ah. En doe dit dan even voor vrouwen? Of dat doe je ook voor nee, mannen? Nee hoor. Ik, uh, ik zit op dit moment even mijn klanten in de automotive. <laughs> en ik kan je zeggen dat ik een van de weinige vrouwen uh, uh, ja, ja. aan tafel ben. En of dat nou in de directie ja. boardroom is. Ah.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 waar je terecht kan. Ja, ze kunnen elkaar versterken, zeg maar. We ja. versterken elkaar absoluut. Ja, ja. Ja. En komen jullie elke week bij elkaar of is het maar? Nee hoor. Uh, Eén nee. uh, keer per kwartaal gaan we lekker cocktailtjes drinken. Oh, wat um, en uh, uh, wisselen we? Uh, Non-alcoholic, neem ik aan. Sorry? Geen alcohol, hè, neem ik aan, wel? Nou, natuurlijk wel. Ja, nou wel. <lacht> <lacht> het is een moet, we, ja, wel, wel, uh, de Het Moet America. wel gezellig ja. zijn, natuurlijk. Ja, nee, past. En dan, dan praten jullie gewoon onderling over Ja, dan proberen wel altijd een spreker ook uit te nodigen.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 Weet je dat die zich ja. allemaal daarbij hebben aangesloten? Ja, absoluut. En die komen elke uh, keer bij elkaar. Elke ja, als no, je kan. 300 keer. alle 300. Niet alle 300, dan, uh, dan uh, hebben we wel echt een heel groot feest hier ja, in het dorp. Ja. Um,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 Um, maar wij hebben juist uh, uh, besloten om het uh, zo toegankelijk mogelijk te ja. houden voor iedereen. Nou, ja. ja, dat is echt nou, prima, ja. Zet het leuk. Ja, ja. Als je, je maar vrouw bent ja. en als ja. je maar ondernemer bent. Nou, ondernemers helaas brengen. kunnen wij niet aansluiten. Nee, nee sorry heren. Nee. Sorry nee. Maar, nee, maar, nee, maar, maar er zijn weer heel veel andere clubjes nee. waar oh, jullie afgelopen. weer ja. welkom zijn. Ja. Ja. We kunnen ons altijd opgeven als gastspreker. Ja, dat ja. kunnen we ja. ook ja. doen. Absoluut. Ja. Hé, ja. Annelies, kun je iets zeggen over waar beginnende ondernemers?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 Om, nou, inderdaad. We, we plakken overal ja, een je ja. en je achter. Ja. Uh, grappig genoeg doen mannen dat ook. Dus ik oh. weet niet wie daar dan ooit mee is begonnen. Ja, peelsje. onderneming, hobbytje. Want het wordt vaak gedacht dat het ook een hobby is als vrouwen ondernemen.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 Van onze leden die komen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ja. En met name ook degene die de catering en de ja, ja. cocktails verzorgt. Nou, jammer dat wij er niet bij kunnen zijn, hoor nee, ja, je ja. he. Maar ja. Ja, helaas, helaas. Nou, ja, je kan um, natuurlijk wel gewoon een, een horeca beginnen. En dan kan je de catering. Ja, ja, ja maar die een vrouw. Ik wil wel een vrouwelijke manager. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval ja, hartelijk bedankt, Annelies, voor je komst en uitleg wat business ladies <laughs> doen. Nou, jullie heel erg bedankt voor de Nou, graag gedaan. En heel veel.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 Nee, nee, zeker niet. Want nee, dat begrijp je. Want als je al zo lang bezig bent, dan is dat, uh, is dat moeilijk natuurlijk. En hoeveel um, dagen in de week wordt zo'n ruimte gebruikt? Want dat is natuurlijk ook wel een belangrijk punt. Als je ja. een ruimte hebt, is die zeven dagen in de week gebruikt. En is het makkelijker om een ruimte voor jezelf te vinden dan wanneer je hem zeg maar twee avonden in de week gebruikt. Mm. Ja, wij gebruiken hem ongeveer uh, vier dagen in de week. Nou, dat is al veel, ja. ja. ja. <laughs> en voor, voor welke leeftijd zijn jullie eigenlijk precies?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 Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, wij zijn allebei lid geweest van ja. Faberisch Troef, hè? De Klaverjasvereniging. Ja. Ja. En, ja, en die is gestopt. Ja, helaas. Ja, zonde, ja, maar, hè? maar kan ik kan het me wel voorstellen. Ja, want... Ja, want...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 En twee jaar is er ook helemaal niet meer gekaart nee, door de coronatoestanden. Ja, corona, goed, corona natuurlijk. Dus we waren er al een beetje aan gewend. Ja, dat klopt. Dat dus klopt. we hebben echt drie ja. jaar niet gekaart. Ja, nee, het, blijft, het blijft gewoon jammer natuurlijk. Want er ja, waren altijd nog wel uh, zo'n tien tafels. Zo'n ja, 40, ja, 44 ja, mensen. Ja, er zijn nu ook wel diverse mensen overleden. Of? Ja, inderdaad. inderdaad ja, goed, ook, en ook uh, ja, geen jongeren. Want jongeren komen er niet. Ja, jongeren die, uh, zijn niet aangesloten bij het klavios. Maar uh, nee. uh, ja, ze gaan ook niet zo gauw naar een klaviosvereniging, denk ik. Nee, Nee, nee, de hele verenigingsleven, de jongeren zie je haast niet meer. Nee. Met, uh, met, dat zie je zelf ook wel bij mannen, Absoluut. Goed, noem maar op, over. Ja, ja. ja. Maar goed, het is niet anders. Het is niet anders. Uh, nou, we, Jammer hoor, want het blijven nu allemaal mooie herinneringen. Absoluut, ja, nou ja, die herinneringen wil ik even naartoe, want uh, we hebben het nu gehad over Faberis Troef, Zoals de, de laatste jaren heette, maar eigenlijk heeft het een hele rijke historie, die vereniging. Ja, uh, met de zwarte bende. Nou, de, de, de, de, de zwarte bende. Ja, daar ben je natuurlijk ook nog. Ja. Daar ben je natuurlijk ook nog lid van geweest destijds. Ja, Ik ben uh, lid geweest. En mijn man was natuurlijk de voorzitter. Ja, inderdaad. Ja, dus ja, alles Carol Hulskens, thuis. Goede voorzitter van. Uh, hoe, hoe is die dynamade ontstaan? Dat kun je nog ja, even uitleggen. Het is van de kolenboeren ontstaan. Ja, kolenboeren die. Begin jaren hè? Want een groepje mannen die aan het eind van de week bij Els Koning en Ben wel Els en Ben ja. in de Willemstraat in Zandvoort die kwamen dan bij elkaar en ja. toen gingen ze.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 Gemeenschaphuis. Ja, gemeenschapshuis. Ja, uh, bij Laura, nee, niet bij Laura, dus bij die andere. De Jong, ook Aha. op de boulevard zijn ze nog geweest. Nou, uiteindelijk zijn ze bij Delicia terechtgekomen. In de kerkstraat. En, ja, in de kerkstraat. Nou, en omdat daar uh, ook een overlijder was, ja, zijn we uitgeweken ja. naar, uh, naar Faber en dat kwam door Marcel Mack. Ja, ja, oké. Okay. Ben je er nog niet? Nee, we hebben wel opeens geen verbinding meer met Miljoen. Nou, dat is een ja. mooie van live radio. Nou, dat kunnen we wel even voor je kaart eigenlijk hoor, denk je niet. Ja, dat ja, jou als koffie jij. Koffie koffie koffie koffie niet. Koffie nee, nee. nee, ze zeggen wel eens, het is een gebrek aan je opvoeding. Hè? Maar... Ja, ja. Oh, kijk, waar is de verbinding ben... nou? Ja, nee, ben je er weer of niet? Hoor jongens. Ik ben er nog steeds. Ja, volgens mij, ja, je bent allemaal oh. terug. We hebben gewoon gaan kaarten. Ja, ja, ja, ja. We moesten even de tijd voorpraten vandaag. Ik zal het eventjes verklaren waarom het even mis ging. Nou, vertel Ik ben ook heb. Ik uh, uh, uh, uh, uh, oh, ben ook presentator van dit, ben ook presentator, maar uh, ja. dan komt er een lijn binnen en dan gaat het op een gegeven plaat. moment helemaal oh, fout. Uh, oh. En dan wordt u eigenlijk als het ware gewoon de nek omgedraaid, uh, maar nou. dat gaat nu niet gebeuren hoor. Nee, dat gaan we niet doen. Ik was niet weg, ik hoorde jullie. Ah, ja, nee, ja, uh, ja. Hoorde wel, ja, maar wij hoorden okay. jou ja. niet meer. Ja. Ja. We <laughs> kunnen praten, maar ja, dat heb je niet gedaan. Ja, ja. Over die zwarte binden nog even, want dat werd op een gegeven moment niet alleen een klaviosvereniging, maar ook een soort reisvereniging. Ja. Geweest, nee, niet, Ja, het wordt een echte reisvereniging. Ja.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 Ja, dat is groots gevierd. Dus ja. We zijn naar de best geweest in, uh, in Brabant. Oké. Okay. Want dan gingen we dan ook een nacht slapen. Uh -huh. Ja, dat was een enorm uh, geweldig iets. Ja, het waren mooie, mooie tijden, hè? Ja, dat waren twee mooie dagen. En uh, lekker eten. Ja. En, en uh, nou, ze konden daar ook... En dan werden ook uh, toen uh, echt al de... Van, kreeg je van die speltjes als je zoveel jaren er was. Ja, ook, ja, oud Met briljant, uh, die had Hanny de Leeuw dan. Ja, ja. En, en, en, en oom Anton Paap met zijn vrouwen. Mooi hoor, ja, ja. Geweldig, ja. Ja, joh.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 Weet nee. je, het wordt ook allemaal duurder en uh, oudere mensen hebben alleen maar meestal een AOW en. Ja. En ze zitten of op Britse tegenwoordig. Ja, dat, dat is altijd een grote club gebleven. Ja, tuurlijk. Nou ja, toen is in 55 begonnen was een pilsje misschien. Wat zal het geweest zijn? Uh, uh, 75, uh, 75 cent. 75 cent, hè? Maar toen, toen ze je ook duizend euro in de maand. cent. En nu betaal je bijna 3 euro voor een biertje. Dat is ja, maar, ja. Maar zou de blauwe tram geen leuke locatie zijn? Dat ook ja. altijd goed, hoor. Want die hadden ook goedkoop. Ja, zeker. He. Dat is waar. Die hielden die prijs te laag. Dat is ook zo. Ja. Maar ja, weet je. Op een gegeven moment kan het gewoon niet nee, meer. Dat is zou de blauwe tram niet een leuke locatie zijn? Daar is een, uh, nee, kop... want daar hebben ze geen bediening. Nee. nee <laughs> is er bediening? Dan hadden we daar maar over ophouden. <laughs> nee. <laughs> nee, nee, nee, zij weet er alles van, maar uh, er, is geen, uh, er, er is niemand die achter de bar wil staan daar. Dat is een groot probleem. Oh, nu niet meer? Nee, oh, okay. want de, de britsjes de, zitten er nog. De, uh, zeg maar, de Monaco. Monaco, en die moeten het zelf doen. Ja, die moeten zelf een ja, biertjes is koud zo. zetten. En uh, het, is een prachtige, het is inderdaad een prachtige locatie. Want we ja. hebben een hele mooie bar. Net voor 150.000 euro is die uh, nou, is ja. opgeknapt. Nou, is die hartstikke mooi, want vroeger was het een onbehouden bar. Ja. Maar ja, je kon net zo'n mooi vliegtuig hebben. Als je geen piloot hebt, dan uh, ja. wordt het toch een lastig verhaal. Nou, we hebben... We, we, we, te doen. Misschien, daar kan ik mezelf wel opgegeven. Ja. ja. ik kan wat de pils niet ja. af, hoor. <laughs> nou, <laughs> nou ja, als je op die avond er wil zijn, dan uh, kunnen we er nog eens over praten, Roy. Ja, dan ja. kunnen we erover praten. <laughs> ja, ja, nou, ja. Ik, ik laat het weten als het zover is. Dan kom ik hier een <laughs> ja. interview geven. Maar, uh, ja, je zei het zelf al, Het aantal leden is, uh, ja, ja helaas ook nee, door, nee, door het ouderdom. Het en, uh, is bij Bluis, dat ja. de mevrouw Oudblenden uh, organiseert. Ja, ja. En dat is gewoon onder ons, en dat ja. is gezellig.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 Nee, nee. Okay. Nou ja, goed. Uh, hartelijk bedankt, Marjan. Of wou je nog ja, iets uh, vertellen? Ja, Hans. Wou je nog ja. iets zeggen over... Uh, nee. Dat je zegt van nou, dit wil ik nee. kwijt. Nee, oké. Ja, okay, nou. ja ik, weet je, ik vond het fijn dat Anneke er toen mee door is gegaan. Ja, met Boelens. Ja, ja. ja want nee, anders had je helemaal niks Nee, dat was. is waar. Maar oog ja. was gewoon op. De koek was op. Ja. Toen, uh, Karel overleden was mama. Ja. Toen was het eigenlijk al minder. En, uh, ja. Nee, maar Arneke en Henk Koning die hebben het uh, Ja, goed, Henk Koning uh, ook. En, uh, ja. Uh, ja, Petra Hoejebos hebben er ook geholpen. En zo. Maar weet je, zij waren een club, geen vereniging. Nee, dat is waar. Okay. En nou, dat we, is ook uh, weer veranderd. Ja, nee, ja. dat is ook waar. Nou, We hebben het er in. Uh, uh, ergens voor de bar hebben we het er nog wel een keer over. Want we gaan nu afsluiten, oh, mooi wow. hond. we gaan elkaar <laughs> zien. Oké. <Okay. laughs> Oké, okay, hartstikke bedankt. En een bedankt heel bedankt. fijn weekend nog, hè? Ja, dank Dankjewel, je wel. Dank Dag. Dag. Dag. Dag.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 The whole world depends on the turn of a friendly call. But a pilgrim must follow in search of a shrine as he enters inside the cathedral. Nee, begrijp ik ja. Uh, we zijn er inmiddels hoor. Goed, we zijn er inmiddels. Uh, bij Sorry. ons uh, is aangeschoven. Ik weet even niet welke muziek we hebben gedaan. Maar... zal ik dan eventjes ja. voor, mij, voor mijn rekening nemen. We ja. waren de Alan Parsons-project met oh, de Oh, Alan Parsons. Was goed. het? Heel goed. Turn of a friendly page. Oké, okay. dankjewel Jaap. Uh, bij ons is aangeschoven inmiddels. Gerard Kuiper. Uh,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 Vooral omdat wij dit jaar ons tienjarig bestaan in uh, ja, november gaan vieren. Ja, groot jubileum ook, ja. <coughs> dus ja. ik had uh, inderdaad gehoopt uh, uh, op een uh, toename van een aantal leden. Ja. Zodat we dus uh, in het jubileumjaar het konden verkondigen ja. dat we inderdaad tot uh, 700 zijn gekomen. Want jullie zijn steeds op, 6,50 of zo zoiets? 6,66 66 ongeveer. Oké, okay, ja. Nou, ja ja. Ah. ja. En uh, vertel, waar, waarom gaat het uh, achteruit? Heb jij idee hoe dat... Uh, nou komt? ja... Uh,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 Ja, leden die overlijden. Je zit natuurlijk in een risicogroep wat dat betreft met ja. de seniorenvereniging. Ja. Ik bedoel, het is geen... Uh, ja, dat, dat gebeurt allemaal. Kijk, en onze leden worden natuurlijk steeds, uh, steeds ouder. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Onze oudste is 106. dag zeg. Mee, ja? ja. Oh, doet u nu mee ook steeds? Die na, nou, uh... die doet niet veel. Maar ja, omdat ze lid was, uh, heeft ze vanaf ja, de honderdste uh, vrij van het betalen van contributies. Oh, wat goed. Uh, wat uh, wat goed. Dus hebben we al een tweede, die is inmiddels 101. 101. Oh.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 Maar die beschikken niet over uh, de veiligheidsmarge dat er uh, steeds constant een, uh, ja, ja. een badmeester bij aanwezig is. Ja. Maar dat kennen wij niet verkopen ten nee. opzichte van onze leden, Want als ja. er wat gebeurt, ja. dan is ja. Leiden in last. En het is juist zo goed, hè? Sporten ja. voor ouderen ook. Uh, dat, zeker het, ze zwemmen. promoten het allemaal, hè? Ja. Ook uh, ja. Sportservice, uh, kennen ja, ja, ja, die, ja, die ja, promoot dat. Ja. Of willen het in ieder geval promoten. Maar als wij zeggen van, kijk, als uh, wij niet tot elkaar kunnen komen... Uh -huh. He, want we, we voeren elke keer gesprekken met uh, mm -hmm. een tussenpersoon, een ambtenaar van, van de gemeente Halem. Yeah. Die uh, zand wordt in zijn portefeuille. Uh -huh. Ja, we gaan het weer proberen. Dat is ook weer een nieuwe persoon. Dus yeah. kom, kom steeds, krijg ik krijg steeds te maken met nieuwe personen. Yeah. Maar ook weer met nieuwe management bij de Centerparks. Yeah. En we komen gewoon niet verder. Hoorlijk, en we komen hoor. niet tot, een, tot een, een overeenkomst dat de mensen gewoon zoals in het verleden met een normale. Uh, betaling hè? Ja, ja. dat ze daar kunnen zwemmen. Nee, ze moeten de volle pond betalen. Ja, dat is ook verkeerd. Maar kijk, uh, onze ouderen van 80, die gaan niet van de, nee, de wilde waterbaan hoor. Nee, die nee, komen simpel ik. alleen nog maar ja. om een baantje te trekken, een uurtje, en dan, dan drinken ze koffie en dan gaan ze weer. Ja. Nou, dat, en dat moet met een redelijke betaling kunnen. Ja, maar dat moet toch, dat, dat moet toch mogelijk zijn? Ja. Er speelt een tekort aan, uh, want uh, ik weet wel dat bijvoorbeeld Centerparks heeft een enorm tekort aan mensen die uh, toezicht houden bij het zwemmen. Het is een tekort aan personeel. Dat is ja. wel, zoal, ja, zoals overal. Ja. Ja, ja. ja, maar daarom wordt er ook geen toezicht gehouden bij ons. Ja. Uh -huh. Maar dat kunnen wij niet verkopen. Nee, dat snap ik. Maar dat is dus natuurlijk een heel moeilijk punt. Maar goed, wij zijn natuurlijk bezig gewoon met oplossingen. Op want we kunnen wel blijven hangen in negativiteit. Dat gaan we niet doen. Maar dat, ja. dat, ja, dat schiet niet op. Dus wij hebben bij anderen gevraagd. zoals bijvoorbeeld een, een, een gemeente in, in Noord-Holland.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 Genoodzaakt worden om eventueel een, een vrijwilliger in te kunnen zetten... die dus zeg maar een, een cursus kan draaien. Die willen we nog wel betalen ook. En dat die dan een, een zweminstructeur is... gewoon op de uren dat er, dat er gekommel ja. wordt van onze vereniging... dan zijn we er. Nou, dat moet toch te doen zijn. Ja, dat lijkt ja. mij ook. Ik dat het lijkt, lijkt ja. ja. mij ja. en, en ja. hetzelfde met bijvoorbeeld... Uh, wij hebben altijd gebruik gemaakt van de bioscoop van de Circus mm -hmm. Theater. Ja. Nou, Leo Heinau die was daar de baas...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 met de gemeente, nee, uh, nee, over de verbouwing. Nee, nee, de de, de schoonheidscommissie is er weer tussen ja. gaan zitten. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, ja. voorlopig, gelukkig, uh, kunnen wij er gebruik van maken. Oh, okay. dus Daar zijn we natuurlijk hartstikke door. blij mee, want ondertussen hebben we natuurlijk een hele goede bouw. Ja, met uh, te gebouwd. Ja, ja. ja. Want we komen er al jaren hè, en we zijn de grootste speler van hem in mm -hmm. het jaar want dat we maken minimaal tien, jaar, tien keer in het jaar... gebruik van oh, zijn, ja, de accommodatie. Ja, ja, ja, ja, dus wij uh, ja. vrezen dan met grote vrees van wat gaan, waar gaan we van onze feest ja, inderdaad. Nou, gelukkig zijn ze nu bezig met het Huis in de Duinen. Dus ja. we hebben gauw contact opgenomen... met het Huis in de Duinen van... Ah, joh, ja. Uh, ja. jij promote een paviljoen. Uh, zou het niet wat kunnen zijn... Uh, als ja, wij als uh, seniorenvereniging bij jou optredens kunnen verzorgen... en dat het, uh, de bewoners van het Huis in de Duinen... er ook bij aanwezig ja. kan zijn. Die hoeven dan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 En toen hebben wij datzelfde programma hadden wij gelezen in het uh, nieuwsblad van Saanstreek. Ja. Nou ja, Saanstreek is ook uh, apart gegaan. Uh -huh. En toen hebben we die gebeld en hebben gezegd, hoe is jullie uh, opgave? Hè? Ja. Nou, dat uh, de stroom niet over. Nou, dat uh, probleem hadden wij ook. En dat zou dus betekenen dat het feest dus voor beide niet ja. door zou kunnen uh -huh. gaan. Omdat we te weinig leden hebben om een bus te vullen. Goh. En ja. we hebben gezegd tegen he, elkaar: van kunnen wij misschien niet samen? Ja, ja. Want uh, samenvoegen is een bus vol. Tuurlijk. Dat is een, een goed idee, daar willen ja. we wel aan meewerken. Ja. Dus wij hebben meteen weer contact opgenomen met uh, de reisbureau. En het is dus een, een, een reisbureau die alleen nog uh, hoofdzakelijk uh, uh -huh. reizen voor ouderen organiseert. Uh -huh. En die zeggen: van uh, nou, dat lijkt ons een goed idee. Je, je, je maakt ons een beetje.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 zodat we inderdaad dit soort ja. activiteiten toch weer kunnen laten voortgaan. Nou, volgens mij heb je bijna een dochter aan om dat allemaal te organiseren Zeker en te bellen je. en te doen. ja. Het is inderdaad... Ja. Uh, ik ben gepensioneerd, maar uh, ondertussen... Ja. Maar voorlopig nog niet. Vroeger, vroeger nog niet. Vroeger, maar, op je, vroeger op je werk had je het rustiger, geweest. Ja, toen was ik rustiger, ja. ja. Maar dat komt gewoon omdat je, je wil Tuurlijk, bereiken nee, dat het kan, kan ja. blijft ja. voortbestaan. Ja.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 Samen met een plaatselijke van Oh, leuk. We gaan er een leuke middag van, ja, van maken. hoop ik heeft heb zeggen, oh, aangeboden. Hartstikke we leuk. willen die dag, middag wel eventjes een repetitiesang ja. ja. verzorgen. Oh, dat is een prachtige ja, afsluiting zeker, van ons zeker. programma. Want wij gaan over een, een, een minuut ja, een minuut het wij, nieuw zelf, denk we ik. We kunnen er nog een uur over doorpraten. Ja, dat weet ik wel zeker. Helaas, uh, ja, we gaan afsluiten. Want uh, ja. uh, dit is het einde van. Uh, Goedemorgen Zandvoort, het was, uh, de techniek was aan handen van Thomas de Jong in het eerste uur, Jaap Koper in het tweede uur. De muziek werd samengesteld door uh, Jelme Koper. Um, uh, de redactie was van mij, van Hans Botman, presentatie ook, Roy Dong, Hans Botman. En uh, u kunt nu na deze uitzending luisteren van uh, een herhaling van ZFM Oud Zandvoort. En uh, dit week kunt u luisteren naar... Uh, uh, uh, even kijken hoor. Nee, uh, ja, wat, wat er in zfm, ZFM afstand gekomen? dat is nog een... Uh, dat is nog, uh, ja. Uh, we, we, we, zit in de, we zitten in de dying ja. seconds ja. nu, dus uh, uh. Uh. daarom zeg uh, ik ja. ook uh, nee, Hartelijk bedankt voor het luisteren en, en nog een heel fijn weekend verder. Heel goed. Iedereen. Fijn weekend. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.